Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Kamerleden Koppejan en Verrier blijven erbij dat de jonge asielzoeker Mauro in Nederland moet blijven. Bij het congres in Utrecht zei Verrier dat het CDA bij Mauro verwachting heeft gewekt en zich daaraan moet houden. Haar collega Kamerlid Koppejan kan zich niet voorstellen dat Mauro het land uit moet. Op het congres besloot het CDA dat het in de toekomst een humaner asielbeleid zal voeren. Jonge talentvolle asielzoekers moeten dan makkelijker tot Nederland worden toegelaten. De resolutie waarin dit stond ging niet over Mauro, maar tal van congresgangers deden een beroep op CDA-minister Leers om Mauro een verblijfsvergunning te geven. Leers zegt dat de wet hem die ruimte niet biedt. Hij wil hem daarom terugsturen naar Angola. De Tweede Kamerfractie van het CDA beslist dinsdag over het lot van Mauro. Daarna wordt er gestemd in de Tweede Kamer. In Turkije lijkt de zoektocht naar overlevenden naar de zware aardbeving van zondag opgegeven. De meeste reddingsteams zijn vertrokken uit de stad Ersis, een van de zwaarst getroffen plaatsen. De hulpverleners gaan hun aandacht nu richten op de overlevenden. Duizenden van hen kamperen in tenten in de sneeuw en vrieskou. De afgelopen dagen zijn nog bijna 200 overlevenden onder het puin vandaan gehaald in het zuidoosten van Turkije. Het officiële dodental van de beving is intussen opgelopen tot 570. Op internet heeft bijna twee maanden lang een lijst gestaan met gegevens van Eindhovenaren... Door een fout stonden de gegevens online van bijna 14.000 inwoners die gebruik maken van de wet maatschappelijke ondersteuning. Het zijn bijvoorbeeld gehandicapten die hun huis hebben laten aanpassen of gebruik maken van speciaal vervoer en huishoudelijke verzorging. Hun adres, woonplaats en klantnummer was te vinden in een database op internet die niet was beveiligd. Het weer. Bewolkt, maar ook zon bij maximaal 18 graden. Morgen wat meer bewolking en smiddags wat regen. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er wordt op snelheid gecontroleerd op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunten Klaverpolder en Prinsenbeek. En op de A79 Maastricht-Heerlen tussen de knooppunten Kruisdonk en Kunderberg. Tot zover de verkeers.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 Scared, I wasn't that scared. You're yeah, scared. <laughs> It's close to midnight. Something evil's lurking in the dark. Under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart. You try to scream. Take the sound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 mm Het is maandag Halloween. Vandaar dat we deze uh, uitzending openen met Michael Jackson en uh, zijn single thriller. Geweldige versie uh, die hoorde. En het duurt hierna nog vijf minuten. Dus uh, <laughs> ik zal het je besparen. Vanaf vanavond eh, trouwens allerlei eh, speciale Halloween feesten. Onder meer op de Zandvoortse Hockeyclub. ZFM. Voor Zandvoort en de regio. En het is inmiddels eh, bijna 10 minuten over 2. Goedemiddag, welkom bij Zandvoort op Zaterdag. Goedemiddag, luisteraars en hallo Albert-Jan. Goedemiddag, Rob en goedemiddag, luisteraars. Ja, wederom 3 uur live vanaf het gasthuisplein. Zandvoort op Zaterdag. En we zijn er helemaal klaar voor en we hebben een overvol programma. Maar natuurlijk de vaste onderdelen, zoals eh, om half vier de evenementenagenda en de zijn weer een evenementen. Uh, half drie uiteraard het weerbericht. Um, rond de klok van kwart vijf het gedicht van de week. Nou, na een weekje rust gaan we vandaag weer voetballen want SV Zandvoort moet uit tegen Zop en Zop, Zop staat voor Zuidoost-Bengster. Heel goed. Vanaf half drie geeft, uh, gaan we bellen met Joop van Es, onze voetbalverslaggever. En die zal verslag doen van deze wedstrijd. Natuurlijk ook nog verder ander sportnieuws. Uh, zoals u wellicht weet, het honkbalteam uh, wat de WK uh, heeft gewonnen, komt naar Haarlem. Daar nog nieuws over. Uh, voor de rest uh, is momenteel de herhaling van de kwalificatie de van de Formule 1 in India aan de gang. Dus daar zeggen wij ook nog niks over. En uh, heel veel uh, uh, lokaal en regionaal nieuws. Ik ga de komende drie uur zeker luisteren, Robert-Jan. Ik ook. En nog meedoen ook. <lacht> nou, wat wil je nou nog meer? Van de ene dooie naar de, de andere. andere. <lacht> yo, yo, kies deze, deze hebben nog niet zoveel verdiend. Toch? Nee, hè, dat valt een beetje tegen. Ja. Maar goed, ze mag er best, wezen en best zijn. Hier is Amy Winehouse en Back to Black. See? Yeah.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 Wat nou het leuk is, ik doe af en toe ook een poging, maar het wil uh, vooral uh, niet lukken eigenlijk. Forever Young, nou ik, ik doe mijn best, maar goed. We <lacht> de single van 14 op de Salvo Radio. Daarvoor, Amy Winehouse en Back to the Black. We hebben weer wat informatie voor je. Ja, voordat u het, uh, mocht u het nog niet weten, allereerst maar even uh, het volgende bericht. Want uh, vannacht uh, komt een einde aan de zomertijd en begint de wintertijd. Om 3 uur vannacht moeten de klokken een uur worden teruggezet. Waardoor de dag 25 uur duurt in plaats van de gewone 24 uur. Lekker meer slapen. En in 2012 gaat de zomertijd weer in op 25 maart. De wintertijd is eigenlijk de standaardtijd. Die duurt vijf maanden van de laatste zondag van oktober tot de laatste zondag van maart. Zomer- en wintertijd werden door voor het eerst ingevoerd in 1916. En vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog. God lange tijd alleen de standaardtijd. In 1977 werd het onderscheid weer ingevoerd. De herinvoering in de jaren 70 was een reactie op de oliecrisis. Door in de zomer langer gebruik te maken van het zonlicht. wordt energie bespaard. Als de zomertijd ook in de winter zou gelden. dan zou het rond de jaarwisseling pas rond 9 uur ochtends lit, uh, licht worden. Dus vanaf, vannacht om 3 uur 1 uur, uur de klok terugzetten en dan zou ik zeggen, nou dan wil ik een extra uurtje slapen. Ja. Turn back the klok zou ik zeggen. Ja. Dat wil jij zeggen. En daar gaat het volgende plaatje ook over. Hier is Johnny H. Jazz. Vannacht om 3 uur is het een keer weer 2 uur. Nou, is dat mooi of niet hè? Kunnen we een uurtje langer uitslapen? We zijn nog in de uitvoering van Cher en ditmaal het origineel van Bruce Springsteen. Je hoorde Walking in Memphis. Voordat we aan het weerbericht beginnen, eerst nog even een praatje en een plaatje. Wat zeg je dat leuk? Mooi. Hè? Praatje en een plaatje. Ja, en dit is voor onze treinreizigers en forensen die vaak op en neer reizen. Tussen Zandvoort en Amsterdam, vice versa. Want de nieuwe dienstregeling van de Nederlandse spoorwegen zal per 11 december van dit jaar ingaan. Zandvoort krijgt vanaf die datum te maken met een aantal interessante wijzigingen. Zo komt de Intercity op het traject tussen Amsterdam en Zandvoort te vervallen en wordt deze ingeruild voor de sprinter Amsterdam-Zandvoort. Wethouder Andor Zandbergen, met onder meer verkeer en vervoer in zijn portefeuille, is verheugd over deze wijzigingen. Al dus de heer Z uh, Zandbergen. In de praktijk stopte de Intercity toch al op alle stations tussen Amsterdam en Zandvoort, behalve station haarlem -Woude. De naamswijziging van Intercity woude Sprinter is dus vooral cosmetisch van aard. Die extra stop in Haarlem-Spaanwoude is echter wel een hele belangrijke stop. Zandvoorters kunnen met hun goed gevulde tassen nu rechtstreeks vanaf de Haarlemse Ikea-vestiging de trein naar huis nemen. Nog veel interessanter wordt deze extra stop voor het Zandvoorts toerisme. Aldus Zandbergen. Want uh, hier gaat uh, een lang gekoesterde wens in vervulling van een transferium voor Zandvoort. Zandvoort. Ondanks de tegenvallende, uh, het tegenvallende weer stonden er afgelopen zomer regelmatig files vanuit Zandvoort en dan met name tussen Overveen en Haarlem. Toeristen en dagjesmensen hebben straks de mogelijkheid hun auto naar bijstation Haarlem Spaarndam te parkeren en vervolgens in slechts 12 minuten filevrij op het strand te komen. Geweldig nieuws al dus de, de wethouder. Nou. Oké, okay, ga ze ook nog onder een brug door. Vast wel. Vast wel. Oké. Okay. Nee, maar goed. Daar sluit, sluit namelijk het volgende plaatje. Ja, hier dacht weer ik al, ja. Dat, uh, is under the bridge van All Saints. En zo dadelijk het ze van meer bericht. mm we'll Niet de uitvoering van de Red Hot Chili Peppers, maar wel van de dames van All Saints. Een plaatje van alweer vele jaren geleden op de Zalvoertse Radio. Het is even half drie, dat betekent tijd voor het weerbericht. Zie je weerbericht. En we schakelen snel over naar Studio 2, daar zit Albert Jan Vos, <lacht> go ahead. Goed uh, luisteraars, vandaag zijn er wolkenvelden en het is niet geheel uitgesloten dat daaruit wat lichte mottenregen valt. Zo nu en dan kan ook de zon even doorbreken. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur stijgt naar maximaal 15 tot 16 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft droog en het kost, uh, koelt af naar een graad of 11. De wind waait uit het zuidwesten en is overwegend matig van kracht. Morgen zijn er wolkenvelden en vooral in de ochtend kan er opnieuw wat lichte regen of motregen vallen. Maar soms is er ook ruimte voor de zon. De wind waait uit het zuidwesten en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur stijgt naar maximaal 15 tot 16 graden. Zondagavond en maandagnacht is het overwegend bewolkt. Maar het blijft droog. De zuidwestelijke wind waait overwegend matig en de temperatuur daalt naar 11 tot 12 graden. Maandag starten we de dag met veel bewolking. Maar in de middag schijnt ook geregeld de zon. De zuidelijke wind waait overwegend matig en de temperatuur stijgt opnieuw naar maximaal 15 tot 16 graden. Maandagavond en dinsdagnacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of 10. En dan tot slot. Dinsdag schijnt af en toe de zon, maar er zijn ook wolkenvelden en hier en daar valt een bui. De temperatuur stijgt naar een graad of 15 en waait een matige en krachtige zuid- tot zuidwestelijke wind. Oké, okay, dat was weer het CFM weerbericht voor de komende dagen. Wil je het weerbericht nalezen? Ga er gewoon even op internet kijken op www.meteopagina.nl www.meteopagina.nl En wil je dat vanaf je mobiele telefoon doen? Zet je er gewoon slash mobiel.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 The melody, see rhythm keeps flowing and drips to MC. Sweet sugar pop, sugar pop rocks and pop. You don't stop till the sweet beat drops. I show and as I stick and move. Vivid poems recited. On top Heat. Back to the fact, I'm the Mac and I know that The way I keep the rhyme, some of the be on a poet Falling steady, flowing, growing, showing sights and sound Caught in the groove, Fantasia I've found Many tripped and tore upon the rhymes, they soared To an infinite height, to the realm of the hardcore Here we go, off I take ya Dip trip, the fantasia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 Here to Asia Dip trip The Fantasia Out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 De historie op de Salford radio US3. En kan gevolgd door Deadman, inderdaad, de single van Carol Emerald. Het is ruim tien over half drie geweest. Dat betekent dat ze al druk aan het voetballen zijn. Daar in Zuidoost Beemster. En voor die wedstrijd waar is Sanford dus tegen gespeeld gaan we snel over naar Joop van Nist. Goedemiddag Joop. Ja, goedemiddag heren en luisteraars. Inderdaad, Zuidoost Beemster weer. Um, een team dat, daar, waar Salford altijd, altijd vaak grote problemen mee heeft. En um, uh, laten we hopen dat het nou eens een keertje anders gaat worden. We spelen in de zesde minuut op dit moment en er zijn twee geblesseerd: eentje van ZOB en eentje van Zandvoort. We spelen... Stel, ligt op dit moment stil, maar laat ik even zeggen, Pieter Keur, die heeft met een mannetje of vijf, zes nog steeds geblesseerd heeft hij weer allerlei t, uh, kunstgrepen moeten uithalen, onder andere keeper Jorrit Schmid, die heeft eerst in de tweede gespeeld in Amsterdam bij Voorland, die is toen met een uh, rotgang, nou ja, niet echt een rotgang, maar zo snel mogelijk hier is voorkomen, en die was net op tijd om de wedstrijd te mogen beginnen, dus die zaten in ieder geval onder de lat, verder staat Chris Dolger in de basis en Kastje de Vries staat in de basis uh, Max Aardewerk is weer terug, gelukkig, en Biel Visser is er ook weer, uh, dat zijn dus vaste waarden in ieder geval voor de verdediging. En in de spits op dit moment Jan Zonneveld. Die normaal gesproken eigenlijk minder meer voorstel eh, is op Mol en eh, Michael Kou. Nou, dit zijn de situaties op het veld. Op de ranglijst zit het er Anders, Zandvoort staat vijfde met twaalf punten en ZOB staat zevende met één punt minder. Dus het is een pb-wedstrijd die van belang is voor beide teams om in ieder geval aansluiting bij de subtop te kunnen houden. En dat is het belang van deze wedstrijd, die weer op het punt staat om te beginnen als Ronkamp van de vervurger van Zandvoort even buiten lijnen gaat. Ja, inderdaad, Zandvoort mag gaan gooien en dat doet Billy Visser en dat is natuurlijk aan de linkerkant. Visser groot daar naar Mol in. Mol kan er niet bij komen, ondanks zijn grote lengte. Maar wordt weer voorgewerkt door uh, de Vries. De verdediger van Zetterb speelt de bal helemaal terug naar zijn keeper. Zandvoort geeft druk, waardoor de bescherming een de wat vader gemaakt zullen worden. Inderdaad, Visser kan die bal onderscheppen. Op de helft van Zetterb. Hij levert dan een hele slechte paas op richting Jan Zullenveld, die er absoluut niet bij kan. En ZTB kan het nu gaan overnemen Nog steeds op het centerveld. Center van het veld uh, wordt hier nou gefloten voor een uh, overtreding van Zandvoort. En dat betekent natuurlijk dat Zetterb. Gaan, gaan aanvallen. Gaat er een, een lange bal komen of gaat men breien, uh, zoals het zo mooi gezegd wordt? Nee, inderdaad, de bal wordt terug. De bal die wordt teruggespeeld en wordt rondgespeeld achter in de verdediging van ZTOB. Nu aan de linkerkant van het veld voor mee en dan gaat Michael elkaar gaan proberen te scoren. Uh, dat wordt het inderdaad wat moeilijker. Is. Maar we is ook nu. Kan ik ervoor voorkomen? Nee, maar hij heeft nog wel de man in stevijzig. Maar die gaat er nu langs. Dan dus kan hem een heel grote meter, ander meter maken dan komt hij weer even staan. Dan was ik bal makkelijk gevangen. Jurist uh, is niet. Heel simpel. Uh, we stelen in ieder geval. Nu in de achtste minuut. En uh, de stand is nog steeds 0-0. In de wedstrijd ZW tegen SVS Antwoord. Oké, okay, dankjewel Joop. En straks komen we bij je terug. Nou je hoorde het aan het begin al. De klok gaat terug, hè, vannacht. Een uurtje. Van drie naar twee. Die had je mooi uitgekozen, Albert-Jan De tijd gaat hè, vanavond een uurtje terug Van drie naar twee uur, wintertijd En dan ging die plaatje ook een klein beetje over hè, Van Cher, uh, if I could turn back time En om vijf uur, dan gaat het los, hè, vanmiddag Ja, dan gaat het los En wel uh, in de Kerkstraat En oh, gek bedoel, in de Zeestraat En wel uh, het halen Pellen Goedemiddag Goedemiddag heren. Dag Willem. Willem, een goedemiddag. Wat ga, ja, we hebben natuurlijk al twee hele leuke gezellige voorrondes uh, mee mogen maken. Ja, die waren geweldig. Dat was bij uh, Talasse. Ja. Dat hebben we gedaan uh, op 1 oktober en een week daarvoor hebben we dat ook nog even gedaan. Er zijn uiteindelijk 32 finalisten uitgekomen. En die gaan vanavond strijden om het Nederlands kampioenschap uh, gaan pellen. Ja, en waar vindt dat plaats nog even voor de luisteraars? Nou, voor degenen die dat nog niet weten, dat vindt uh, <lacht> oh, uiteraard weer plaats bij Café Omstee. Ja. En het is niet in het café zelf. En dat is op de grote binnenplaats. Daar hebben we een enorme tent neer, neergezet. En daar vindt de pellenplaats. plaats. Uh, degene die niet plaats kunnen nemen in de tent, die kunnen in het café meekijken. We hebben daar een groot scherm hangen. Dus alles is geregeld. Er, ik zou met... zeggen, kom gezellig langs. Jullie gaan met de tijd mee, hè? Dat uh, waren we vorig jaar al. Oké, okay, maar er was ook nog sprake van wildcards. Wildcards zijn er ook uitgegeven. Dat ja? Bij die 32 zijn er uh, vier wildcards. Uh, daar is er onder andere eentje naar uh, Zoutkamp gegaan. Een dame helemaal uit Zoutkamp. Uh, ik weet niet of je weet waar Zoutkamp ligt. Er ligt ergens uh, in dat het uiterste mij puntje van dat Groningen. Mij nee, dat nee. hoef ik jou niet te vertellen. Nee, nee. <lacht> Rob, daar ligt Rob je, wel. Ik denk nooit van gehoord. Hij kent waarschijnlijk die bekende reclame nog dat je al die vissersboten aan ziet komen. Met al die, en dan zit dat vrouwtje met al die granalen. Dat is die dame. Die komt vanavond bellen. Al wat leuk! Ja. Hoe heb je haar zo weten te traceren dan? Zij heeft ons weten te traceren. Oké. Okay. Ja, dat ja. is via een dame hier in Zandvoort gegaan. Daar is ze mee bevriend. Ja. En uh, die heeft haar uh, kenbaar gemaakt van, uh, van het ganalenpellen. En toen heeft ze ons gebeld of ze mee mag doen. Nou, dan hebben we gezegd als je helemaal uit zout komt, dan hoef je geen voorronde te doen. Dan mag je nou, zo meedoen. Goed. Verder nog wildcards. De deelnemster door de winnares van vorig jaar. Hans Davids natuurlijk. Ja. En dan hadden we er nog twee. Die heeft mijn collega uitgedeeld. Alleen ik weet niet aan wie. Dus een verrassing Willem voor Bol. mij. Willem Bol. Ah, Willem Bol. Willem Bol en? Willem Pries. Voor, de, voor degenen die dat nog niet weten. En Karin. En Karen Ezemans. Oké. Okay. Goed. Hoe ziet het programma verder in grote lijnen uit vanavond? Nou, de, we hebben dus 32 deelnemers. Uh, die ploeg delen we in tweeën. Uh, dus er gaan 16 mensen pellen. Die gaan ongeveer een kwartier pellen. Dan gaan de volgende 16. Dan gaan de eerste 16 weer. En dan de tweede 16. De gewichten die ze uh, pellen, schoongemaakte kanalen, worden bij elkaar opgeteld. En dan gaan de 16 beste gaan door. De 16 verliezers krijgen een herkansing. Dan gaan we daar weer 8 van doorhouden. Hebben we hebben weer 24 over. En dan gaan we weer mee door met die 24. En daar, daar gaan we met 12 de grote finale in. Zo hé. En hoe laat verwacht je ongeveer dat tegen... welke te, te... Dat zal zo'n rond 10 uur zijn. Zo'n rond 10 uur. Ja. Oké. Okay. En we hebben natuurlijk een verrassing. Uh, we hebben de hele week al prachtig mooi weer. Genalen weer. Genalen ja. zeetje lichter. En buiten dat we uh, garnalen gekocht hebben, althans de sponsor uh, Talassa, Huig ja. Molenaar is uh, op dit moment ook weer aan het vangen. Want die heeft, hij levert ook nog Salvatse garnalen aan. Dus buiten, van, uh, buiten de garnalen van de handel is Huig Molenaar uh, op dit moment aan het vissen voor de Salvatse garnalen. Ja, ik hoor altijd uh, die Salvatse garnalen zijn extra lekker. Dat klopt. Waar komt dat nou door? Nou, dat is heel, heel makkelijk. De, de garnalen die je eigenlijk in de handel koopt, die worden op zee gekookt met zeewater. En daarna gaat er een, uh, een nodige spullen overheen om ze langer houdbaar te, te maken. En ja, die kanalen gaan zo wel vijf, zes weken lang mee. En als je een zalvetse ganaal neemt, die wij zelf koken, waar niets overheen gaat, die gewoon in schoon water gekookt wordt, met toevoeging van zeezout weliswaar, uh, die gaan maar vier dagen mee en dan beginnen ze al te kleven, dan moet je ze weggooien. Dus dat is het grote verschil. Ze zijn gewoon zuiver van smaak. Vanavond worden ze gebeld en ook gegeten nog? Ja, er is een, een, een kok die heeft zich bereid gevonden om uh, lekkere hapjes te gaan maken. Hij uh, heeft allerlei gerechten bedacht en dat gaat hij vanavond allemaal doen met de granalen die vanavond gebeld worden. Geweldig. Ja, dat is helemaal top. Dames... Hey ja, de de, de kop ja. is trouwens Ronald uh, Riedberg. en zijn vrouw Melanie komt ook mee. Verder hoorde ik trouwens dat jullie van, uh, van dit kampioenschap een officieel kampio kampioenschap willen gaan maken. Ja, Nederlands kampioenschap. Nederlands kampioenschap. En wat moet je daarvoor doen om dat voor elkaar te krijgen? Ja, daar zijn we nog aan het uitvogelen. Oh. <laughs> ja, het overvalt jullie ook ja, wel. Nee, nee, nee. Wij hebben, hebben die naam er al aan gegeven. We hebben uiteraard gezocht op internet of er ergens een Nederlands kampioenschap pellen wordt gehouden. Dat is er dus niet. Dus vandaar dat wij die naam eraan geven. En uh, volgend jaar is het helemaal officieel. Daar hadden we dit jaar gewoon geen tijd meer voor. Oké. Okay, uh, nou, uh, de de er uit Zout komt helemaal naar, uh, naar Zandvoort. Ja. Geweldig hoor. Ja, leuk. dat is helemaal, helemaal mooi. En vanaf vijf uur gaat het los? Ja, in uh, Café Oomstee trouwens aan de Zeestraat. Oké, okay. heel goed dat je dat nog even ja, Nee. Nou, okay. ja, je leert, het al, je leert ben, het al. Ik ben hier niet zomaar natuurlijk. hè. Want oh. Café Oomstee, uh, wij zijn hier niet zomaar. We zijn met z'n drietjes hier. Café Oomstee, uh, zoals je weet, uh, wij maken ook een krant daarvoor. Ja. En hebben we altijd een prijsvraag. En... Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. nee, hè. Je ja, ja. nee, ja. bent eindelijk de keer de winnaar. Yay! Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Uh, het is gelukt. Al, het uh, is ja, ja, Het een... is eigenlijk gelukt. Yes. Kijk, kijk, ik heb al gezegd, we zijn niet omkoopbaar. Nee. Maar bij deze de prijs voor jullie. Geweldig. Oh, dus. je wel lekker, zeg. En, en, wij krijgen een schitterende taart overhandigd. Nou namens CFM, want we doen het met z'n allen maar goed, we hebben het opgestuurd, maar geweldig we ja. hebben het gered, Rob. Yes, eindelijk eindelijk, eindelijk. geweldig, geweldig, <laughs> dank je dankjewel Willem en wie had ook alweer die laatste uh, bedacht ben jij dat, uh, dat doe is jij dat niet? Jan. dat doe je, ja, doe je hè? jij regelt dat altijd Nee, helemaal goed. Maar jij tegenwoordig op de computers van het vertaalprogramma zitten. iets machtelijks, misschien dat uh, jullie een beetje meer kans maken. <laughs> We zijn je zeer erkentelijk. En hij, gaat, uh, hij, hij is uh, wel besteed en ja, hij komt goed terecht. Dat denk ik ook wel. Okay. Dus uh, nogmaals, vanavond uh, Ganalen Pellen, Café Omestea aan de Zeestraat. Vanaf vijf uur? Vanaf vijf uur. Iedereen is van harte welkom. Perfect. Op oh, het volgende plaatje is wel heel speciaal sluiten op ja, aan natuurlijk. dat, dat is echt, voor, voor, daar hebben wij weer een cadeautje voor jullie. Ja. Want we hebben natuurlijk hier een heel mooi plaatje staan okay. van een Groningse zanger. En die heet, luistert naar de naam Birdie. En het nummer heet Vissers van Zoutkamp. Kijk, dat vind ik mooi. Super. Veel plezier vanavond. Dankjewel. De ZK Oinminktus zet de ZT koers richting zee. En de wissers aan boord zijn er wieke tabe Met de blaaghoog in mast en de netten aan boord. Ging de Zokka, de wissers op Zuid-Noord genoot. Ja, de wissers van Zokka. Lange dek koeien genoeg. De netten, baanvuld netten, koddel zee meer min. Wij nee, hadden het kat, hooi, morgen. Ja, de wezens van zon Als mooi lauwe meer ging ons aan. Ogrigel van de vissers zien eigen vriendin, Ze waren geen grunniger, mooi, mooi, mooi zeemermin. meer. Min. De ZK oogling te bleef dorpen op het meer. Nee, de vissers van Zolkamp, wij zaak je nooit weer. Ja, Vanavond dus het gaan alle in café Almsted. Iedereen is van harte welkom. Begiet allemaal vanaf 5 ja, uur. En wees erbij, hè? want het is altijd een gezellig gevoel daar. Om van dit soort plaatjes hoor je dan en zo, helemaal goed. Zo aan het eind van dit programma, althans het eerste uur van dit programma, gaan we snel weer over naar Joven S voor het Voetbal. Joop, hoe is het daar? Ja, de 22e loop loopt. Pieter Keur heeft al een, een wissel moeten doen. John Keur, naamgenoot, die uh, was iedereen blijven dat hij er boer was, maar die kon net zo hard weer naar te doen, want hij heeft uh, 20 minuten uitgehouden. En hij is nu geblesseerd naar de kleedkamer gebracht door de verzorger Ron Kampman. En voor hem in de plaats is gekomen Juri Mans. Dus Keur heeft nog maar twee wissels. Er lopen nog een paar jongens eigenlijk een beetje krakker meer stelt, Dus we moeten oppassen wat dat betreft. Michael Kuil, Michael Dilger. Die loopt wel tegen, tegen Sander op. Dat wist ze door de bal. En door Kuil ineens weer een, een heel hard terug moet sprinten. En die bal probeert weer af te pakken. Tegen drie man kunnen. Ja, ze op dezelfde Tegen vier man uit. De, die verdedigen van Zop. En uh, Zop is nu in de aanval. Over de stand van rechterkant van het veld, een hele ongelukkige bal. Kan de uh, Zop aanvallen. En die kan door dus, die rustig aan naar Jorrit uh, Schmid uh, doorschieten. Die hem weer naar, naar uh, lemmers uh, transporteert, lemmers klaar. Alles is Dat kan mol misschien uitbreken. Uit, uit, uh, nee, dat, dat, dat loopt nog niet. Kastel proberen. Kastel probeert. Kastel probeert. Punt. Punt. Punt. uit Punt. Punt. Ja, daar gaat hij Punt. Punt. Punt. Punt. Punt. Punt. Punt. Punt. Punt. Punt. Punt. Punt. Punt. Punt. nummer Punt. Er zit ook bij die van onze nek, waardoor het snel genomen kan worden en de scheidsrechter grijpt daar terecht even in. En de boel dan de bal nog steeds voor Zandvoort en de van die gooit. Nou mooi, maar dat is Mol. die probeert de bal de, de, de, voorbij te gaan, dat ook niet een gaan. Maar jammer, komt net niet bij eh, Kasten Fries, gaat niet via Mark Saardewerk naar de zijkant toe, daar is mol mooi alweer. mol ja, uiteraard zijn man te passeren, want dat wil we ik ons eens meer dit dat doet wel is echt een pindelaar. En hier wordt de bal door de verdediger van de Zetterbeer. Bij de over de zijlijn. Geschanzen. En dacht Zandvoort. En inbroek te doen. Ook hier in gaat uh, Chris Hooghoek En uh, ja, als je hem een beetje ver kan gooien. Dus dan is het een halve corner. Dat hoeft er niet. Want aan de 16 meter lijn, daar staat Maurice Mol. En die laat de bal vast zijn voeten rollen over de achterlijn. Dat betekent dat uh, Zetterbeer die bal, de keeper van Zetterbeer de bal. Totdat de 5 meter lijn weer in stelt. Jop, yep, dankjewel. He. We moeten het hierbij laten. Op naar het nieuws.